is de Wit met het NOS Journaal. De vrouw uit Nijbeets, die wordt verdacht van de moord op haar vier baby's... zegt dat ze hoe dan ook wilde voorkomen dat haar omgeving wist dat ze zwanger was. Dat heeft ze gezegd voor de rechtbank in Leeuwarden waar ze terecht staat. De 26-jarige Sietzka H. zegt dat ze van haar eerste twee kinderen geen herinnering meer heeft... en dat ze haar laatste twee kinderen in een soort paniek heeft omgebracht. Sietzka H. zou de vier baby's hebben gedood tussen 2003 en 2009...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 als of dat album soms kon spreken, weet je nog wel, oudje? er was er ook een in het rozenpak bij. En die leek precies op een jeugdkiek van mij, weet je nog wel?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 Zandvoort. Het is dinsdagochtend, een bijzonder goede morgen. Welkom, en leuk dat je erbij bent. Tijd voor een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Wij nemen u mee terug in de tijd, in de jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En zoals iedere week als opening, Loemi Davids met Weet je nog wel, oudje? Een blaadje wat opgenomen is in 1928. Er komen nu een hoop muziek uit verschillende jaartallen. ik moet u bekennen. Heel veel nummers, komen van verzamelalbums. En uh, ja, die stonden ooit op een vinylplaat, LP, zoals dat zo wel mooi heette. grammofoonplaat En ook ja, daar, bij sommige platen hebben ze vergeten om de data's erbij te zetten. Welke jaren... Ja, dat mag de pret allemaal niet druk. Het gaat om de muziek hier op CWM Zandvoort. Onder andere de muziek van de Rampers komt voorbij de Mounties. De eerste hier, Ja, Molenaar met de oude wijvenmolen. Dat nu hier op CWM Zandvoort. Een uur lang oud-Hollandse muziek hier op CWM. Weet u de oude wijvenmolen in het Spanderswoud? Die staat daar wat onwezenlijk te staan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 No Boo!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 Nip de bon en sturen op, al verloopt. met de bodybuilders les. Een figuur als hercules. We willen mooie mannen zijn. We gaan als wilde. Per dag een uurtje lang aan onze bodybuilders. In plaats van dunne mannetjes die hij gaan kraken. Gaan we onszelf tot soepele atleten maken.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 ...mooie oude muziek op de radio. U hoorde muziek van Jaap Molenaar en de oude Wijvenmolen. En achteraan de Ramblers met de Kleine Man in de Manen 1945. En achteraan de Mounties met De Mooie tango. En die plaat is opgenomen in 1966. En de Mounties was een Amsterdams komisch duo... ...dat in 1946 werd opgericht door Chris Houthuis en Ab Spit. En daarom ook niet eraan te danken... De Mounties in de begintijd zouden hebben opgetreden in uniformen... van de Royal Canadian Mountie Police. Dit is slechts een fabeltje. De oorspronkelijk bedoelde naam was het duo de Monties, Een verwijzing naar generaal Montgomery... en naar het bekende dropje uit die tijd. Echter door een z van de drukkerij... stond er op de visitekaartjes de Mounties... De drukkerij had de r omgedraaid, wegens tijdnood. De kaartjes moesten diezelfde, hetzelfde weekend nog uitgedeeld worden. Er, werd er maar een N tussen de U en de T gezet. Waardoor de naam de Mounties een feit was geworden. En, uh, ze hebben een heleboel uh, verschillende bezettingen gehad. Ab Smit, Chris Houtenhuis, Piet Bamberger, Fred Levier en René van Voren. En ze hebben een hoop plaatjes gehad. Je bent het neusje. Wat jij vertelt. Waar werk je nu Marie? Nou ja, zojuist de plaat de mooie mannen. En de bekant was. Oh, wat een zoo. En nog veel meer nummers gewoon te veel om op te noemen. En in de Hitler hadden ze in de hitparade. Hadden ze de spaarpot. Wat jij vertelt. Je bent het neusje. Het witte kasteel. Weet je wat ik zou willen? Waar werk je nu Marie? En op veel meer plaatjes. 1966 hoor u En we gaan door met Joop Joop van Maro Pak je hoed en je jas Volgens mij is daar nu wel te warm voor Maar Joop van Maro zingt er nu over Nu hoor ik niet op. Je voor. Oh, pak je hoed Pak je jas en vergeet Al je zorgen Verdriet en je leed Wandel nog eens een blokje rond maar kijk niet naar de grond, al schijnt de zon of niet. Doe maar net of je hem ziet. Dus pak je hoed, pak je jas en als je praat. Doe dan net of alles goed met je gaat. En al heb je nog zo'n grote strot, hang je zo. Bij de stelen is er een storm of een orkaan en om weer een, een tyfoon blijf altijd rechtop staan, al zijn er steeds meer wolken en heb je veel te Want mensen blijven niet zitten. Al schijnt het regent of niet, maar pak je hoed, pak je jas en vergeet al je zorgen. En je leeft. Wandel eens een blokje rond. En kijk niet naar de grond. Al schijnt de zon nog niet. Wil het maar laten of je hem ziet.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 Mijn dromen en mijn illusies. Omdat ik soms wat toveren kan, ik tover liefde zelfs uit ruzie. Met nu en dan wat pracht en praal maak ik mijn wereld schaal Omdat ik als eenvoudig man.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 Heb mijn brood en dagelijks mijn biertje. En mijn pleziertje, als het kan. Het is niet veel en ik hou er niet aan over. Maar als ik tover nu en dan. Dan wordt mijn bed een kroontje. Dan zit ik op een troontje. En hocus pocus pas ik maak. Een prinses van een draak. Met nu en dan wat prachtend. Ik mijn wereld, kolossaal, omdat ik als eenvoudig man niet te leven kan, niet te leven kan. In het blokje van drie hoor je als eerste Joop van de Marel, het pakje hoed en je jas. En daarachteraan de dame die ooit Miss Zandvoort is geweest. Annie Palmer. Tezamen Jan van der Mos met Samen. En daarachteraan hoor u Johan Kaart met Toveren. CFM Zandvoort. Mario Zandvoort is de naam. En eh, tot dan 12 uur. Kunt u genieten van eh, Zandvoort uit Zandvoort. Muziek. Oud-Hollandse muziek uit lang gevlogen tijden. De jaren 30, 40, 50, 60 en 70. En af en toe wat nieuws over de artiesten, wanneer ze geboren zijn. Wat ze allemaal bereikt hebben in hun carrière. En natuurlijk of ze nog leven. Of dat ze overleden zijn. En ook af en toe halen we een beetje informatie over, ja, over Zandvoort. Af en toe lees ik dingen op het internet en in archieven. Dan denk ik, van, dat wist ik helemaal niet. Misschien wist u het ook niet, maar... Uh, de gemeente is berekend op 31 december 2010... Uh, telde onze gemeente 16.631 inwoners. We hebben het over de gemeente Zandvoort. En Zandvoort heeft een oppervlakte van 33,82 vierkante kilometer. Wat u wel wist natuurlijk, de plaats leverde toerisme. En was ooit bekend door de Formule 1. Helaas is dat niet meer. En uh, de trein. Zandvoort is het eindpunt van de spoorlijnen van Amsterdam via Haarlem. En uh, ook tot de gemeente het dorp Bentveld. Zandvoort was al in 1100 bekend en heette toen Zandvoerden. Een samenstelling van Zand en Voerden. En tot 1722 was het gebied in handen van de heren van Brederoop. Eeuwenlang leefde het dorp van de visvangst. Maar in de 19e eeuw ontstonden er andere bronnen van bestaan. In het Verenigd Koninkrijk kwam het zeebaren op... De Zandvoortse arts Dr. Metzger introduceerde dit gebruik ook in Zandvoort. In 1828 werd het eerste badhuis in gebruik genomen. Een tal van beroemdheden trokken naar Zandvoort, onder wie Elisabeth van Oostenrijk, Hongarije, in 1884 en 1885. Ter herdenking aan haar bezoek werd op 28 augustus 2004 een borstbelt van haar onthuld. En halverwege de 19e eeuw nam ook de aardappelteelt in de duinen een grote vlucht. In 1881 werd station Zandvoort aan zee aangesloten op het spoorwegnet. En in 1899 volgde een tramverbinding met Haarlem. Later uitgebreid tot Amsterdam. Want het badtoerisme flink bevorderde natuurlijk. Het vrije stationsgebouw staat er thans nog steeds. Door opkomst van het massatoerisme en de snelle treinverbinding nam het percentage vreemdelingen toe... Kan met dialect en andere lokale cultuuruitingen langzaam in de marge. Nou, als we tegenwoordig gaan kijken... toerisme in Zandvoort is niet meer zoals dat het is. Sommigen zullen zeggen, van wat er onzin. het stikt hier nog steeds van de Duitsers, of de Engelsen... of de Belgen of de Fransen. Tegenwoordig veel Polen natuurlijk. Maar toch, op een of andere manier, is het niet meer zoals vroeger. En tijdens de jaren 30 was de 20e eeuw... Tijdens de jaren 30 van de 20 e eeuw... had Zandvoort het hoogste percentage. NSB'ers van Nederland... de Tweede Wereldoorlog richting in Zandvoort... veel schaduw aan. En op 23 mei 1942... werd de toegang tot het strand verboden. Enkele maanden later... moest vrijwel geheel Zandvoort worden ontruimd. Waddhuizen en boulevards werden afgebroken... voor de aanleg van de Duitse Atlantikwal. Nog altijd zijn in het gebied... tiental bunkers aanwezig. En de... Collega Koorderaaier weet eigenlijk allemaal aan te wijzen, geloof ik. Zelfs de bunkers die wij eigenlijk niet meer zien... en meer weten dat ze er zijn, ergens onder de grond. Koorderaaier kan u alles daarover vertellen. Ik hoop dat u daar ook een website over heeft. In ieder geval, na de oorlog werden veel woningen opge... opnieuw gebouwd... en nam het toerisme sterk toe. In 1948 werd het circuit van Zandvoort aangelegd... en ooit vonden hier natuurlijk de Formule 1 races plaats. Maar in de provincie... Maar de provincie Noord-Holland heeft later geweigerd hier een vergunning voor te geven... vanwege de geluidsoverlast van de wijde omgeving. Nou, hier in Zandvoort klagen ook veel mensen over geluidsoverlast. 9 van de 10 keer zijn dat geen Zandvoorters. Dat zijn mensen die ja, uit Amsterdam of uit dan naar Zandvoort zijn gekomen. En die hebben iets van, ik wil hier rustig wonen. Dat zijn vaak de mensen die het meest klagen. De tramlijn Amsterdam, Haarlem, Zandvoort... Van de NZH, Noord-Zuid-Hollandse vervoersmaatschappij. Zoals het uh, heette, zonder afkortingen. Thans Connectie geheten. Maakte op 31 augustus 1957 zijn laatste rit. En werd vervangen door een buslijn. die buslijn kennen we, dat is lijn 80. rond 2003 houdt het bijna de helft van het aantal arbeidsplaatsen in Zandvoort. In verband met het toerisme. Langs verschillende boulevards zijn er ook op het strand doorlopende strandtenten te vinden. Die veel dagjes mee ze trekken de gelegenheden zijn Tijn-Akersloot, Havana aan Zee, Club Nautique en Vogels. Deze meeste strandpaviljoens zijn familiebedrijven. Men bouwt de paviljoens in februari op, wanneer men er 1 maart open mag voor het publiek. En voor 1 oktober moet het paviljoen weer verwijderd zijn. Hier het strand zuid zijn nog enkele paviljoens bereikbaar op een grotere loopafstand. Deze bevinden zich echter buiten het zogenaamde textielstrand, het bekende Eldorado-branden... In 2007 af, maar zal altijd blijven bestaan. Dat is natuurlijk in de richting van het Naakstrand, als ik het goed heb. Onderwijs in Zandvoort. Zandvoort had de zeven basisscholen. Namelijk de Beatrix School, de school, de Duinrood, Hannes Schaft, Maria School, Nicolaas School en Oranje Nassau School. Tevens is er een school voor het voortgezet onderwijs. De VMBO, Theoretische Leerweg... De naam Wim Gertenbach college Zandvoort. Ja, dat heette zo in die tijd. En politiek, ja, daar hebben we niks mee, hè. Ik kan u vertellen: de wethouders zijn Wilfred Tatus van de VVD, Gert Tone van de PVDA, en uh, Anders Zandberg en Nies van, van het CDA. Sociaal Zandvoort heeft geen wethouder geleverd. De 17 Zandvoortse gemeenteraadzetels zijn sinds 1994 als volgt verdeeld. Nou, dan komt er een hele, hele lijst met de Daar ga ik u niet mee voor. Ik vertel gewoon een beetje in het kort wat er allemaal in de archieven staat. Wat er over Zandvoort uh, in de boeken staat geschreven. En dat is niet allemaal heel recent. Het is wat ouder. Sommige dingen kloppen ook niet meer. Maar ja, daarvan is het natuurlijk een oud programma. En wat ik wel heb gevonden. Dat vond ik toch wel even leuk om uh, naar voren te halen. Geboren in Zandvoort. Bekende mensen, bekende Nederlanders. Die hier in uh, Zandvoort geboren zijn. Onder andere Susanne Bosman, 1965. Zal u denken van, Susanne Bosman, wie is dat? Nou, ze was uh, Nederlandse televisiepresentatrice. Misschien is ze dat ook nog wel. Maar. Henriette van Ettenkoven, 1961. Nederlands Olympisch Roeister. En uh, de eerste Nederlands radio-disshoek die we te bestaan. Dat was Piet Velleman, 1921 geboren en in 2000 overleden. Presenteerde ook... Uh, allereerste hitparade bij de Avro op de radio. En dat was een lijst. Beetje de Euro Breakdown voor ons. Niet betrouwbaar, wel origineel. Hij haalde daar veel uh, platen uit de Engelse lijsten en BBC. En ik ben ook de billboards van uh, Amerika. Hield hij bij via de radio en zo stelde hij daar zelf uh, zijn lijstje voor samen. Nog meer bekende Nederlanders geboren in Zandvoort. Kiki Hek, 1924, Nederlands, Omp Nederlands Olympisch Duiker... Web van Ippenburg Drommel, 1936. Nederlands Olympisch gymnast. Gymnasten. En Piet Keur natuurlijk, wie kende Piet Keur niet? 1917 geboren, Nederlands Olympisch atleet. Jantje Lammers, 1956 geboren. Nederlandse autocoureur. Beb Grieken, 1890 tot 1945. Nederlands Indoloog en minister. Roy Schuiten hadden we nog geboren in 1950. Nederlandse wielrenner en ploegleider overleden in 2006. En Loes Schutte, 1953 geboren. Nederlands Olympisch roeister. Ja, ik geloof dat het toch aardig wat de Nederlanders in Zalvoort geboren zijn... die ook nog beroemd zijn. En Trivia, Zalvoort heeft het hoogste percentage... echtscheidingen van Nederland. Dat was een paar jaar geleden berekend. Heitje Davis nam ooit het nummer op over de streek. Het nummer kent u al. Zandvoort aan de Zee in 1915 werd deze plaat opgenomen. De Pasadena Dream Band had in 1986 een hit met het nummer Zandvoort. En de Topstars had in 2006 een hitje met het nummer met de sneltrein naar Zandvoort. Zo, ik heb u weer op de hoogte gebracht voor een hoop informatie over Zandvoort. Wat u misschien al wist, wat u misschien vergeten was. En wat, oh, dat wist ik helemaal niet. Moet u erbij zeggen, het is niet allemaal recent. Hoe denk je denken, dat klopt niet wat hij verteld heeft. Maar in grote lijnen was dit een beetje het beeld... wat ze een paar jaar geleden opgeschreven hebben over Zandvoort. U gaat weer luisteren naar een stukje muziek... van duo De Koning en het Slavenkoor. Waarom leiden wij mensen een slaaf? Staan. Geld dat stom is, maakt alles recht wat kroon is. Waarom zien wij daar boven de zon amper staan? Ja, omdat hier een mens zonder geld niet wordt getuild. Het blijven, we zoeken naar rijkdom, want goud is macht. Waarom lijden wij mensen hun slaven bestaan? Ja, omdat hier een mens zonder goud niet wordt getouwd. Ik wacht nu lang genoeg, dan gaf hij steeds als antwoord, dat is een goed idee. Ik moet toch eerder snijden de markt daar is in Santa Fe, daar ver, in Santa Fe. Niet nodig, ik ga naar Santa Fe. Zo zei de man, haha, er is geen markt, al sinds geen jaar of twee, daar ver in Santa Fe. ai, ai, ai, ai. neem ik voor jou eens op een dag.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 En daarvoor Duel de Koning met het Slavenkoor. En we gaan door met nog veel meer mooie muziek hier op CFM Zandvoort. Ik heb er even eens gekeken. of ik heb een paar leuke, leuke dingen heb gevonden. Over Zandvoort natuurlijk. Die wordt natuurlijk op zaterdag. Uh, dus de 12 Reden Hoop in het programma van uh, Oud Zandvoort. Soms zijn er ook wel eens leuke dingetjes. Uh, collega Cor Draaier, die, uh, die doet heel veel bij genootschap Oud Zandvoort. Ik weet niet of de website onderhoudt hij. Misschien is hij wel de voorzitter. ik hou me daar niet zoveel mee bezig. Maar ik heb die website eens bekeken. En eigenlijk alles wat je wel wil weten over Zandvoort, Oud Zandvoort... dat uh, komt eigenlijk voorbij op die site. Dan heb ik eens even zitten snuffelen. En er staan ja, leuke dingen over uh, bijname, het bijnaam. Al koffiewas en waterpikkie, zoals ze vroeger heette... En iets over een vliegveld in Zandvoort. De rondvraag bracht de wens naar reclame. Vooral in het binnenlands naar voren. Verzocht werd. De bewerkstelligen dat er wijzigingen in de parkeerbepalingen komen... voor automobilisten bijvoorbeeld één uur gratis te laten parkeren. En vervolgens werd de mogelijkheid overwogen om op Zandvoort te komen... door daar een aanleg te doen van een vliegveld. ter bevordering van de vreemdelingen, van de vreemdelingen verkeerd. Hier de heer de Vries, agent van de KLM, deelde mede dat hij reeds enige tijd aan dergelijke plannen die daarmee bezig was met deze grote moeilijkheden gespaard gaan. Maar dit met grote moeilijkheden gespaard gaan. De KLM is wel bereid een dergelijke lijn in exploitatie te nemen. Nog blijven buiten de kwestie de aanlegkosten van het vliegveld. Tenminste 25 hectare grote moet het zijn. Na enige discussie werd besloten deze belg voor Zandvoort... zeer belangrijke kwestie eerst uitvoerig in het bestuur te bespreken. Ja, dat was eind 1934, ik kan u vertellen. Nog niet eens zo lang geleden. De tijd gaat tegenwoordig snel, maar volgens mij nog geen tien jaar geleden... ging er ook het verhaal dat we hier in Zee... vlak voor de kust een vliegveld zouden krijgen. Dat Schiphol ging uitbreiden en ook dat is... Uh, misschien gaat het ook nog gebeuren, maar ik zie het er nog niet zo van komen. CFM Zandvoort... Ik zit nog eens zo verder op, de, op het lijstje te kijken... wat er allemaal voor interessante dingen staan. Ik had van de week al iets, uh, iets gevonden. Dat vond ik wel heel interessant. Ik denk, dat kan ik natuurlijk nog even iets vertellen. Maar ik denk het dat de site ook wekelijks uh, ja, geüpdate wordt. Zoals dat zo duur heet. Want van de week hoor ik heel veel leuke dingen vinden. En nu kijk je eigenlijk. En, ja. Dan vind je het hier even niet... Uh, na een treinongeluk in 1928 op Zandvoort. Zaterdag 7 januari 1928, vertrok om 11 minuten over 5. Namiddag in Haarlem. De stoomtrein richting Zandvoort. In de trein bevonden zich 50 à 60 reizigers. In Overveen werd gestopt. En toen werkten de remmen dus nog. Voor de overweg bij Zandvoort moest de vaart geminderd worden tot 45 kilometer. Bij de overweg tot 30 kilometer... Volgens de leerlingmachinist P. Bakker uit Haarlem is toen gebleken dat de remmen weigerden. Hij waarschuwde de de Beer, die de hendel omgooide en tegenstoom gaf. en de zandstrooi in werking stelde. Vervolgens werden noodsignalen gegeven met grote de trein daarna het station Zandvoort binnen. Nee, Bakker verklaarde dat indien in Overveen de remmen al niet heel juist weggewerkt hadden. Men door de mist niet opgemerkt had dat de trein iets doorgleed bij de overweg. Dus minus 350 meter voor het station Zandvoort... zou er tegen de 25 kilometer gereden moeten worden... en een blik op de zelheidsmeter bevestigde dat de snelheid niet minderde. De leerlingmachinist is toen van de trein gesprongen... uit angst voor het springen van de ketel... Met een snelheid van 45 kilometer is de trein doorgereden op het stootblok. Dit blok werd uit de grond gerukt, waarna de locomotief en de tender... door het perron heen in het gebouw drong. Een deel van de stationskap werd meegesleurd en het vertrek van de stationschef werd helemaal verwoest... maar gelukkig de chef was niet aanwezig op dat moment. De tender is mee het perron ingelopen... de daaropvolgende goederenwagen bleef in de rails... Het eerste personenrijtuig, de eerste en de tweede klaswagen, diep uit het spoor... en de volgende wagen bleven echter in de rails. Ongeveer 20 meter heeft de locomotief overbrug voor de tijd tot stilstand kwam. Het stootblok stond nu op de plaats waar normaal de stationschef zou zitten. Nou, dan hebben ze een foto erbij gemaakt. De ravage op station Zandvoort was op 7 januari 1928 compleet. En dat ziet er fraai er uit. IFM Zandvoort, muziek. Daar luistert u natuurlijk naar hier op IFM Zandvoort. Mario Zandvoort is de naam. We gaan door met Trus, Trus Koopman en Dick van Door. Ze zingen over de honderdduizend die iedereen graag zou willen hebben. Trus Koopman, nu op de radio, samen met Dick van Door met de honderdduizend. Als ik de honderdduizend, de honderdduizend ben, krijg ik aan iedere en diamant erin en bandjes op je schouders en dadels aan je hoor. Maar als ze weer er niet is er niet is en niet is, maar als ze weer er niet is, dan laat het feest niet goed Of je nu Jantje of, Piet, heet spinazie, of niet, heet Spina, ziet. of niet, weet. Of je je zomer of ziek kleedt, iedereen speelt over. In de buik. want als ze vragen krijg ik, moet vader vrolijk uit. Als ik de honderdduizend, de honderdduizend win, krijg jij aan iedere vinger een diamanten ring. Een op je schouders en paras aan je oog. Maar als ze weer een niet is, een niet is, er niet is, maar als het weer een niet is, dan gaat het niet goed. Als je een land hebt genomen, dan ligt je te dromen. Zal het geluk bij mij komen, stel je zo iets voor eens voor. Moeder, kijk in die geken, haar man steeds vriendelijk aan. En als een rokkevelder, zijn vader de hans Als ik de honderdduizend, de honderdduizend vind, Krijg jij aan iedere vinger een diamantenring, ring. Een wondjas op je schouders en parels aan.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 Geniet het afgelopen uur van Zandvoort uit Zandvoort met mij. Mijn naam is Mario Zandvoort. Ik nam u mee terug in de tijd op een reisje door de tijd. De jaren 30, 40, 50, 60 en 70. Met af en toe informatie over die tijd, meterswaardigheden. En natuurlijk een hoop muziek. U hoort Truus Koopmans samen met Dick van Doorn met de 100.000. Ik neem afscheid van u. Uiteraard als u dit programma nog een keer wilt horen... Aanstaande zaterdag na het programma Oud Zandvoort van Pieter Jouwstra. zijn we nog een uur lang bij u terug. Met de herhaling van dit uur. En als u internet heeft, kunt u altijd even naar de website gaan van ZFM Zandvoort. Dat is ZFMZandvoort.nl. daar kunt u, uh, ja, terugluisteren naar de programma's die de afgelopen week op de radio zijn geweest. Ik wens u nog een hele fijne week. Geniet ervan. Ik hoop dat u volgende week uh, dinsdag. ...waar Veilver we weer aan de radio zit gekluisterd... ...om te luisteren naar nog meer mooie muziek uit oud-Hollandse... ...oud-Hollandse muziek uit lang vervlogen tijden. Ik laat u achter met Jelle de Vries en Vers van de Pers. En als er nog tijd over is, Eddie Christian met gehande Voel bij het licht. Graag tot een andere keer. En anders tot ziens. Dit is het verhaal van een pers...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 Toepak de trein naar Amsterdam En het reisgeld, daar mag jij voor zingen Want men snakt hier in duurdere kringen Al naar een nummertje Omerke Jam Naar een nummertje Omerke Jam Hij ging en zijn haren bleef thuis En met stemmen gelouterd door lijden Zongen hopeloos droevig de meiden Varwel.